7 Uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in het noordwesten van Iran is gestegen tot 220. Volgens de staatstelevisie zijn meer dan 2000 mensen gewond geraakt. Duizenden mensen hebben de nacht buiten doorgebracht uit vrees voor nieuwe aardschokken. Na de bevingen van 6,3 en 6,4 op de schaal van Richter volgden nog enkele tientallen naschokken. Iraanse media melden eerder dat zeker zes dorpen volledig zijn verwoest... en nog eens zestig dorpen zwaar zijn beschadigd. Veel telefoonlijnen zijn kapot, wat de reddingsoperaties bemoeilijkt. Iran wordt geregeld getroffen door aardbevingen. In 2003 kwamen door een aardbeving in de stad Bam tienduizenden mensen om het leven. Op Times Square in New York hebben politieagenten een man doodgeschoten... omdat hij met een mes had gedreigd. Dat gebeurde na een korte achtervolging waar honderden mensen getuigen van waren... Agenten wilden de man aanspreken omdat hij cannabis rookte. Hij raakte daarop geïrriteerd, haalde een slagersmes tevoorschijn... en begon achteruit te lopen. Tientallen politieagenten volgden de man tot een paar straten verderop... gadegeslagen door honderden New Yorkers en toeristen. Toen hij met zijn mes uithaalde naar een agent, werd hij doodgeschoten. In de Saoedische stad Jeddah komt de Arabische Liga bijeen... om te praten over de crisis in Syrië... Er zal onder meer worden gesproken over een opvolger voor Syrië-gezant Kofi Annan. De meest genoemde kandidaat is de Algerijnse diplomaat Lakhdar Brahimi. Annan maakte eerder deze maand bekend dat hij niet doorgaat als gezant van de Verenigde Naties en de Arabische Liga voor Syrië. De oud-secretaris-generaal van de VN zei dat zijn opdracht vrijwel onmogelijk was. Hij hekelde de verdeeldheid binnen de VN-veiligheidsraad. Komende week komen ook de leden van de Veiligheidsraad samen... om te praten over verlenging van de waarnemersmissie in Syrië. Er zijn nu 150 waarnemers in het land, maar hun missie loopt over een week af. In de Sinaï-woestijn is een aanval geweest... op een groep militairen van de Internationale Vredesmacht. Die is daar gestationeerd om erop toe te zien... dat Israël en Egypte zich houden aan de vredesafspraken uit 1979.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 D66 wil dat iedereen op elk moment zijn keuze kan veranderen. Ook moeten burgers de mogelijkheid krijgen... om het besluit over te laten aan nabestaanden. D66 denkt de wachtlijsten zo te kunnen halveren. Het internationaal vuurwerkfestival in Scheveningen... heeft de afgelopen drie dagen ongeveer 150.000 bezoekers getrokken. Op de slotdag waren ruim 80.000 bezoekers naar Scheveningen gekomen. Het verkeer bij Den Haag stond al vroeg in de avond vast. Het vuurwerkfestival werd gewonnen door China... Op de Canarische eilanden worden 4700 mensen door de politie geëvacueerd vanwege bosbranden. Op het eiland Tenerife zijn door het vuur wegen versperd en elektriciteitskabels gebroken. Ook op het eiland La Gomera woeden bosbranden. De brandweer bestrijdt het vuur met man en macht, maar de branden laaien telkens op. Na de droogste winter in 70 jaar is Spanje deze zomer getroffen door een hittegolf, zowel op de Canarische eilanden als op het vasteland. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse hockeymannen de finale verloren. Duitsland was met 2-1 te sterk. Usain Bolt veroverde zijn derde gouden medaille. Dat deed hij met de Jamaicaanse ploeg op de 4x100 meter estafette... in een wereldrecord van 36 seconden en 84 honderdste. Nederland eindigde op de zesde plaats. In het medailleklassement staat Nederland nu op de twaalfde plek... met zes keer goud, zes keer zilver en acht keer brons... Vandaag komt op de laatste dag van de Spelen... voor Nederland alleen nog mountainbiker Rudy van Houts in actie. De slotceremonie is vanavond in het Olympisch Stadion in Londen. Zwemster Ranomi Kromowidjojo zal de Nederlandse vlag dragen. Het weer, vandaag wordt het een zonnige dag... maar in de zuidwestelijke helft van het land komt ook sluierbewolking voor... en in het noordoosten ontstaan een paar stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden... Morgen opnieuw veel ruimte voor de zon. In het zuiden en westen neemt in de middag de bewolking toe... en is er kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Jeroen Snel. Goedemorgen. Fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin iedere zondag een inspirerende Nederlander te gast is. Verlies, daar gaan we het uh, vanochtend over hebben. Verlies, hoe draag je dat? En dan zo dat het je ook verder brengt, ondanks alles. Het is een vraag die we allemaal een keer zullen moeten beantwoorden in ons leven. En daar moet je iets mee. Dat uh, zegt in ieder geval Jacob van Wielink, verandercoach. Goedemorgen. Goedemorgen. Je zegt, uh, je moet iets met, met het verlies, want de tijd doet niks voor je. Nee, dat klopt. Dat is zo'n cliché. De tijd heelt alle wonden. We hebben er zelfs een spreekwoord voor. Precies, daar dacht ik meteen aan. Ja, en daar zit iets dubbels in. Want ik denk als mensen een verlies meemaken... en ik hoor het ze ook wel zeggen... dat na verloop van een tijd... soms kan het lang zijn... het perspectief op datgene wat je verloren hebt... wel anders is geworden. Mm -hmm. um, en dat je daar bijvoorbeeld... soms terug naar kunt kijken... zonder dat je overspoeld wordt door verdriet of dat het gemis anders wordt. Maar in die tijd heb je wel wat gedaan. Je hebt wel arbeid, zou je kunnen zeggen, moeten verrichten... om er ook op een andere manier naar terug te kunnen kijken. Is dat altijd zo, ook dan onbewust... als je voor je gevoel misschien niets eraan hebt gedaan? Ja, dat is een goede vraag. Er bestaat zoiets wat je zou kunnen noemen als gestolde rouw bijvoorbeeld. Mensen die niet in staat zijn geweest, niet hebben geleerd niet de ruimte hebben genomen om met verlies om te gaan... Ja, dat kan betekenen dat het na een, een lange tijd... Dus soms kan het een hele lange tijd zijn, de kop erop steekt. Mm -hmm. Dat je er last van blijft houden. Ja. Maar juist daarom wil je mensen helpen... Ja. O, o, om het een plek te geven. En juist daarom schrijf je boeken over verlies. Ja. In ieder geval een tweede boek al uh, op ja. dit moment. Ja. Aan de slag met verlies. coachen bij veranderingen op het werk. Ja. Want... Met name uh, heb je het over uh, de werkplek van mensen, ja. dat daar ook ruimte moet zijn voor rouw, om het zware woord maar even te gebruiken. Ja, het is wel mooi dat het woord in ieder geval nu al een paar keer is uh, ja. ge gevallen. Hoeveel diep ja. meer zo te introduceren. Want er ligt een taboe op, hè, schrijf je ja, in je. Boek. Ja, absoluut. Ja. Ja. Een, een, een, een groot taboe, zelfs. Um, enerzijds om uh, rouw te noemen in, in situaties anders dan uh, bij overlijden. Dat is voor mensen al heel vaak een, een, um, een eye-opener. Dat je ook rondom ontslag, rondom echtscheiding, rondom ernstige ziekte... dat mensen daar ook een intensieve rouwperiode en, en, en rouwprocessen mee maken. Maar uh, een rouwperiode na ontslag, zeg je? Ja. Dat is een, ja, toch dat hele zware woord dan. Ja. Wat we normaal gesproken alleen aan overlijden koppelen. Ja, en, en, en toch is het daar... Ja, het gaat verder dan alleen bij overlijden. Oh. Kijk, rouw zou je kunnen, kunnen zeggen is een, is een reactie die mensen vertonen als ze iets... Of iemand verliezen wat betekenisvol voor ze is geweest. En, en als we het over werk hebben, ja, werk is, is voor een hele grote mate identiteitsbepalend voor mensen. Ja, is niet, ja werk is niet zomaar werk. Nee. Voor de meesten onder ons. Nee, dus als dat wegvalt, is er een periode van rouw? Ja, ja precies. Ja. Daar gaan we het uh, vanochtend over hebben. Uh, maar eerst willen we je toch iets uh, beter leren kennen. Jacob van Wielink. We hebben een jukebox. Ik ga op een knop drukken en er komen allemaal vragen ik uit. Ik ben benieuwd. <laughs> ja. En het verzoek aan jou of je gewoon uh, kort en bondig wil reageren ja. per vraag. Nee? We hebben geen jukebox, zie ik. Normaal, toch wel? <laughs> Dit is, uh... We doen het zonder jukebox. Ja, zonder jukebox. V vroeger wel. Ik val weer in sinds bijna een jaar op dit programma. Okay. Dus er zijn een paar dingen veranderd. Zullen we dan gewoon naar muziek gaan? Is dat goed? Hier is Katharina met Songbird. I hear a bird sing a song in the tree In front of my house. I heard it sing yesterday, but today My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 Uh, en het eerste boek, uh, waarvan overigens dit jaar de vierde druk uh, verscheen... dus dat geeft ook wel aan dat er ook een behoefte is uh, in organisaties om hier meer over te weten. Om er ook uh, handvatten te krijgen om er beter mee aan de slag uh, te kunnen gaan. Het uh, tweede boek schrijven we vooral, want ik schreef het niet alleen... ik schreef het samen met de Rietvedelaarse Jaspers...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 ging dat individueel, dat mensen die boodschap te horen kregen? Of was er nog een gezamenlijke bijeenkomst? Ja, beide. De mensen kregen het individueel natuurlijk te horen. Dat zou ook niet anders Zoals kunnen. Zoals die mevrouw ook zegt, van, ja, ja. dan word je geroepen. Ja, je wordt geroepen. Dan, ja, dan kom je bij de directeur op de kamer. Althans, ik denk dat dat bij iedereen zo is gegaan, Of bij in ieder geval de leidinggevende. En dan krijg je te horen dat het einde oefening is, om het maar zo uit te drukken.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 Het dodental door de aardbeving in het noordwesten van Iran is gestegen tot 220. Volgens de staatstelevisie zijn er ruim 2000 gewonden. Duizenden mensen hebben de nacht buiten doorgebracht uit vrees voor nieuwe aardschokken. D66-kamerlid Dijkstra komt volgende week met een initiatiefwet... waardoor Nederlanders automatisch orgaandonor worden. D66 wil dat iedereen daar een brief over krijgt. Burgers die geen donor willen zijn moeten dat uitdrukkelijk laten weten.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 En op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse hockeymannen de finale verloren. Duitsland was met 2-1 te sterk. Vandaag komt op de laatste dag van de Spelen voor Nederland alleen nog mountainbiker Rudy van Houts in actie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plekken is het onbewolkt, maar in het zuidwesten komt hoge bewolking voor. Er waait een matige oostenwind en de dag is fris begonnen met temperaturen rond 13 graden. Vanochtend loopt de temperatuur snel op. De maximumtemperatuur vandaag varieert van 23 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden van het land. De wind blijft meest matig van kracht en draait van oost naar zuidoost. De zon blijft het weerbeeld domineren, maar in het noordoosten kunnen wel enkele stapelwolken ontstaan. En de zuidwestelijke helft van het land heeft soms een waterig zonnetje, omdat de zon daardoor veel de hoge bewolking moet schijnen. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen helder en koelt het af naar een graad of 14. Morgen start de dag weer met veel zon. In het zuidwesten neemt al snel de bewolking toe... en later op de dag is er in het zuiden en zuidwesten kans op een bui. Er waait een matige zuidoostenwind... en de maximumtemperatuur loopt morgen uiteen van 22 graden... in het al snel bewolkte Zeeland... tot 25 graden in het zonnige oosten en vooral noordoosten. De dagen daarna is er kans op onweersbuien... maar zijn er ook zonnige momenten. En vooral woensdag wordt een warme dag... met in het zuiden en oosten lokaal kans op 30 graden. U luistert naar Dit is de Zondag... Met Jeroen Snel. Dit is de zondag, als u net inschakelt. Een uh, goedemorgen. De gast is Jacob van Wielink. Hij schreef het boek Aan de Slag met Verlies en dan vooral Verlies van Werk. Jacob, uh, ja, je bent coach voor bedrijven en je adviseert werkgevers... hoe ze het beste met het uh, ontslag van hun werknemers kunnen omgaan. Ik las een aardig citaat van uh, Herman Wijfels uh, op de achterflap van je boek. De oud-SER-voorzitter, uh, oud-Rabobank-directeur. Uh, Hij zegt, het is een must op het nachtkastje van leidinggevenden. Je boek, mm. nou, ja. een heel mooi compliment. Uh, zeker, daar ben ik ook heel blij mee. Nog even voor de mensen die net inschakelen. Hè? Wat is nou de grootste fout die een werkgever kan maken in een ontslagronde? De grootste fout die je kunt maken, denken dat het vanzelf alweer voorbij gaat. Dat na, uh, na, de, na het ontslag je het beste maar meteen weer kunt focussen op de business. Ja. Uh, op de omzet, uh, op de targets. En, en uh, nou, dat de rest dan wel weer gaat. Ja. En dat is dan niet zo? Uh, meestal niet. Nee. De grootste fout voor een uh, ontslagen werknemer. Kan, kan die überhaupt fouten maken? Want ja, het overkomt hem natuurlijk. Ja, precies. Dus de vraag is of je moet spreken over fouten. Het gaat misschien niet over goed of fout... maar wel over effectief en minder effectief. We hebben natuurlijk allemaal onze strategieën... Onze, ook onze overlevingsstrategieën... om met de verlies om te gaan. Um, en... en het belangrijkste is denk ik toch om er in ieder geval ja ook hier weer... en het begint bijna een beetje uh, eentonig te worden... maar om daar toch echt aandacht te, aan te geven, daarover ja. te spreken. Thuis ook daarover te spreken. Maar dat, dat zal ongetwijfeld uh, gebeuren. Maar het gebeurt zo vaak niet... Als een werknemer is ontslagen dat hij dat thuis met zijn partner niet deelt? Ja, dat hij, ja, nou, dat hij thuis met zijn partner niet deelt. Dat, dat valt over het algemeen nog wel mee. Alhoewel ik ook een voorbeeld ben tegengekomen. En dat is toch ook wel schrijnend. Iemand die elke dag naar zijn werk blijft gaan. Uh, en ook aanschuift bij vergaderingen. Thuis ook niks vertelt omdat hij het gewoon niet durft te zeggen. Terwijl hij ontslagen is. Terwijl die ontslagen is. Het, het heeft zo te maken met het, de persoonlijkheid van iemand. Jazeker, ja. Zeker, ja. Maar in minder extreme vorm uh, gaat het er in ieder geval wel over... dat je uh, thuis vaak er ook heel veel last van hebt... dat het moeilijk is vaak om met je partner over te spreken. Wat gebeurt er nou echt met me? Hoe onzeker ben ik erover? Uh, de sfeer in een gezin wordt heel vaak beïnvloed... op het moment dat vader of moeder ontslagen is... En um, ja, dat, dat, dat, dat, is, dat is niet gemakkelijk, ook niet voor partners om dat in gesprekken te krijgen. Terwijl het een, een uh, thuisbasis letterlijk zou zijn, ja. waar de persoon op kan terugvallen. Ja. De, die situatie is nog wel vertrouwd. Ja, die situatie is en veilig. Er, ja, maar het doet ook wat met je gevoel van zelfvertrouwen, met het gevoel echt te, te doen, het gevoel een bijdrage te kunnen leveren aan je gezin of aan je omgeving. Dus er verandert zoveel. En het is zo van belang om daar wel bij stil te staan. En op het moment dat je daar wel bij stilstaat... sowieso die gevoelens met elkaar te bespreken. Maar ook voor jezelf de ruimte te nemen om dan na te denken... ja, wat, wat betekende dit werk nu echt voor mij? En wat betekent werk überhaupt voor mij? Uh, hoe geeft het zin aan mijn leven? Uh, hoe geeft het structuur aan mijn leven? Uh, past dat werk wat ik tot nu toe heb gedaan, past het ook bij me? Of is het wellicht tijd om iets anders te gaan doen? Of hetzelfde maar op een andere manier? belangrijke vragen. Ja, dus dat is positief om er zo uh, tegenaan te kijken. Ja, en het liefst als het kan, ja, niet, niet te hollen van het een aan het ander. Ik ben daar zelf overigens ook niet altijd het beste voorbeeld van. Hoor. Want ik weet, op het moment dat ik met verlies word geconfronteerd, ben ik eigenlijk ook geneigd om door te hollen. Um, en dat zal mijn omgeving mij zo na kunnen, kunnen zeggen. Dus is, Verlies uh, in je eigen leven of bij, bij anderen? Nee, bij, bij anderen. Dus op, uh, sorry, bij mezelf. Nee, bij, bij mezelf. Dus op ja. het moment dat ik iets indringends meemaak... dan is het toch mijn eerste neiging om, om, om het wat weg te stoppen. Mijn emoties laat ik meestal wel heel erg toe. Uh, ik help bijvoorbeeld erg gemakkelijk. Kan, kan, kan je het handen en voeten geven? In, in welk geval uh, heb je iets ergs meegemaakt dat je toch doorging? Ja, nou, dat was in ieder geval bij, bij de echtschijnen van mijn ouders. Dat is inmiddels al een hele tijd geleden. Het was in 1994. Was Hoe oud was je zelf? Toen was ik 18, 19. Uh, maar dat was buitengewoon indringend. En, en ik zat toen voor mijn, uh, voor mijn eindexamen... Nou, ik, ik, ik, heb mij, uh, nee, ik zie nu een koptelefoon uh, voor me bij jou. Je hebt ja. een koptelefoon op. Nou, dat heb ik denk ik ook uh, figuurlijk gedaan. Ik heb een jaar de koptelefoon opgezet. Ik heb me gestort op mijn eindexamen en, en, en ben daar maar gewoon voor gegaan. En heb daar ja. niet te veel aandacht voor besteed. En het eind eindexamen wel gehaald? Jazeker, ja. Ja, dus dat, dat, is, dat, is, dat is de andere kant. Hè. Dat heeft dus ook een waarde... Ja. Dus um, dat is mooi om dat ook te illustreren. Er wordt vaak gezegd, ja, als mensen uh, rouwen, um, dan is zo'n fase die daarbij zou horen, zeg maar, dan is de ontkenning. En dan, dan zeggen velen, ja dat is niet goed dat mensen het ontkennen wat ze meemaken. Nou, soms is het wel goed. De ontkenning kan helpen, bijvoorbeeld, om de kracht in jezelf te vinden, om de dagelijkse dingen te doen. Maar je hebt het over de echtscheiding van je ouders. Uh, hoe had je het uh, ja, misschien dan toch beter kunnen doen qua ja. emotie, in ja. die tijd? Ja dat, dat, ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo'n antwoord op. Um, maar misschien wel toch meer in mijn omgeving over het gesprek voeren. Dat denk ik wel. En had je dan nog wel je eindexamen gehaald? Ja, dat zijn we die mooie als Is dat een hele verkeerde, kortstebaten-analyse? Nou ja, dat weet ik niet. Het is zo gegaan. Maar toch, ik denk wel wat meer gestructureerd. En toch voor mij dan. Voor mij zou het wel geholpen hebben om meer het gesprek te voeren. Dus ik ben iemand die het nodig heeft om echt te kunnen spreken erover. Want zie je nu achteraf, zoveel jaar later... dat als je toen anders had gedaan, dat je daar nu... Ja, hoe moet je zeggen, bijna meer profijt van zou hebben gehad. Ja, ik denk als, als, ik, als ik wat eerder in mijn leven geleerd had... om wat gestructureerder aandacht te geven aan mijn emoties... dat ik daar wel baat mee gehad zou hebben. Ja. Vandaag de dag ben je uh, uh, veranderingscoach. Ja. Wat houdt dat nou precies in? Ja, dat houd, ja, wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik... Uh, zowel mensen als organisaties... maar ja, wat zijn organisaties? Het zijn natuurlijk weer mensen in organisaties... maar dat kunnen bijvoorbeeld managementteams teams zijn... Hm. Uh, begeleid op het moment dat ze staan voor een grote verandering. En uh, individueel kan dat betekenen... dus in, in mijn coachpraktijk komen er veel mensen bij me... die staan voor een verandering op het werk of in het persoonlijk leven... en waarbij dat niet vanzelf gaat... En eigenlijk ja, gebeurt dat natuurlijk elke dag bij, bij duizenden mensen. Het gaat meestal niet vanzelf. De verandering dient zich wel aan, maar hoe jij daarmee omgaat... dat gaat vaak niet vanzelf. Je botst daar soms op oude overtuigingen... op beelden over hoe het zou moeten of hoe het niet zou moeten. Ja. En je vindt het moeilijk om erover te communiceren met je omgeving. Hoe doe je dat dan? Of oud verdriet komt naar boven. Hoe geef ik dat verdriet wat ik had? Hoe geef ik dat een plek? Nou, Dat zijn vragen waar mensen mee bij me kunnen komen. Ja. En ook MT's, dus management teams. Van hoe, ga ik nou, hoe ga ik het nou doen? Gewoon de feitelijke vraag. Ik ga mensen ontslaan. Hoe ga ik afscheid van ze nemen? Hoe zorg ik ervoor dat de motivatie op de werkvloer er blijft? Het is, het is toch een zonder onderwerp hè, uiteindelijk. Het ja, ziet dag in dag uit maar met, met rouwprocessen te ja, maken. Ja, dat, dat, die vraag die wordt wel vaker gesteld. En, en, en toch ervaar ik dat helemaal niet zo. Um, en dat komt misschien wel omdat ik het meest ontroerende en het mooie... en ook het dankbare vind in het werken om rouw... is dat het bij uitstek over het leven gaat. Ja. Er is voor mij geen onderwerp in het leven... waar het zo over het leven zelf gaat. Over waar mensen van houden. Waar een passie zit, waar een talent zit. Juist op het moment dat ze in de rouw zitten. Op het moment dat iemand geconfronteerd wordt met een verlies... Ja dan, komt, dan, dan, dan, ja, dan komt zijn kern vaak helemaal naar boven. Nu ik met jou erover praat, denk ik natuurlijk aan de momenten van mijzelf. Uh, ik heb mijn ouders verloren, ja. andere momenten van rouw meegemaakt. Heb jij dat ook, als je uh, met mensen in gesprek bent... Dat, dat je toch vaak spiegelt aan je eigen situatie? Jazeker. En ik, ik zeg ook wel eens dat dat een, een onontkoombaar mechanisme is. Het gaat als vanzelf. Het, het, het, uh, eigenlijk ontstaan er meestal twee... Je zou kunnen zeggen vergelijkingsmechanisme op het moment dat je wordt geconfronteerd met het verlies en de rouw van een ander. In eerste instantie dat um, je gaat het verlies van die ander vergelijken met eerder verliezen die je zelf hebt geleden. Hm. Um, maar ook als je zelf een verlies meemaakt, ga je het vaak vergelijken met eerder verliezen die je zelf mee hebt gemaakt. Ja. En dus erom, er komt eigenlijk altijd een weegschaal in beeld. Dat maakt en, het overigens ook heel erg complex. Dan moet je oppassen dat je dat verhaal niet gelijk ventileert. Hè? Ja, dat ja, heb zeker. ik ook wel meegemaakt. Dat... Ik dan best wel over iets wilde praten, maar dan kwam ja. de ander alweer met. Hè? Ja. Ik heb dit of dat meegemaakt. Ja, dan precies. Ja. Nou, dus maar dan zit je dan mensen niet op te wachten toch? Nee, de, waar, over wie gaat het nou, denk je? Ja, ja precies. Ja. En de kunst is wel, denk ik, en zeker ook als, als coach om, eh, maar niet alleen als coach, ook als, als collega en als naaststaande. is ja, je mag natuurlijk heel goed. Daar zit ook de kracht in om te ervaren wat het met jezelf doet. Maar toch al, vooral vanuit die ervaring de ruimte te geven aan de ander. Ja. Moet meer gebeuren dat werknemers hun privé sores meenemen naar het werk? Ja, nee, ja dat, als je hem zo stelt, dan vind ik hem moeilijk te beantwoorden. Want daar gaat het denk ik niet om. Je hoeft niet per se je sores mee te nemen. Maar in ieder geval is het wel buitengewoon helzaam... om te weten dat er op de werkplek gewoon ruimte voor is. De, de, de sfeer moet er nou zijn. Ja, en dat, en dat hoeft niet bij alles en iedereen. Want ik hoef ook echt niet met al mijn collega's... ook niet in mijn eigen team te spreken over, over wat ik meemaak. Maar bij een enkeling is dat wel heel prettig. En is het dan belangrijk dat die enkeling... misschien net een leidinggevende van je is? Of maakt dat niet uit? Ja, ik vind dat zelf wel prettig... als ik met mijn leidinggevende erover kan spreken. Mij helpt dat enorm eh, om, om me vertrouwd te voelen... en om ook te weten dat ik ook fouten kan maken... en dat ik ook ja, op het moment dat het wat minder gaat... dat het, dat het oké okay is. Maar voor een ander is dat misschien anders. Um, en ik vind het toch ook wel fijn om één om of twee collega's te hebben met wie ik wat intensiever een gesprek kan voeren. Gaat het niet ten koste van je, je imago dat je niet wil dat je leidinggevende denkt: van oh, hij zit toch zwakker in elkaar dan ik dacht? Ja, dat is een, dat is een, dat is een van, die, van die aannames die er vaak zijn. En dat is ook wat ik achter in het boek waarin we zelf zijn geïnterviewd door, door een collega over de vraag: hoe uh, je, wat ben je nou tegengekomen? Dat is een van, van die aannames van op een moment: je kunt daar met je, met je leidinggevende niet over spreken, want dan. En dan zal die wel vinden dit en dan zal die vinden zus. En ik kom er steeds achter dat de, de relatie tussen de leidinggevende en zijn werknemer... eigenlijk altijd op verbetert op het moment dat je er juist wel over spreekt. Ja. Bijna alle leidinggevenden zitten er juist op te wachten... dat je ook eerlijk kunt uiten en kunt zeggen wat je bezighoudt en, en, en wat je moeilijk vindt. Het is uh, 13 minuten over half acht in Dit is de Zondag. Rickert Zuiderveld heeft voor jou een uh, gedicht geschreven. Ik heb het gelezen en dat vond ik buitengewoon mooi en, ja. en, en ontroerend. Dit is de Dichter bij de Zondag. Dichter bij de Zondag. Rauwen. Je hebt niet eens de kans gehad te kiezen. Je bent die vreemde wereld ingeschopt... Een wilde molen die nooit stopt. Waar alles draait om winnen of verliezen. En als je dan verliest... een stuk vertrouwen... of wie je lief was, waar je je aan bond... het werk waar je bevestiging in vond... dan heb je niet geleerd hoe je moet rouwen. Hoe laat je alles los waarvan je dacht... dit hoort bij mij. Hoe lang duurt het moment... dat jij tot bijna niets bent teruggebracht... Wie is er die het rouwen onderkent? Die jou doorziet, jou draagt en op je wacht? En niet om wat je doet, om wie je bent. Het gedicht is na te lezen op onze website eu.nl/slash Dit is de zondag, klik op Rickert Zuiderveld. Ja, Jacob van Wielink, de dichter, heeft het over iemand die je rouwen onderkent. Ja. Spreek je dat aan? Ja, zeker. Ik vind het een ontzettend krachtig en, en treffend uh, gedicht. Um, ja, iemand die, ja, die het onderkent dat het ja. zo is zoals het is. Want je ja. kan het ook uh, spiritueel inzien, hè? Dat er iemand is die je rouwen ziet en kent. Ja, ja in de, zeker. in de spirituele dimensie ook. Dat, dat helpt mij ook. Uh, um, en en, en velen met mij, denk ik, dat je weet dat, dat, ja, dat er iets of iemand uh, is... Die, die met je over je schouder meekijkt en die je draagt en die je kracht geeft... Dat, dat, dat helpt? Ja, ja, Mij helpt dat wel. Je en... bent gelover? Ja. Nou. ja ik ga je toch vragen... heb je een voorbeeld uit je eigen leven dat je dat zo ervaren hebt? Van, hé, hey, er is ja. blijkbaar iets of iemand wat met me meekijkt. Ja, zeker. Uh, uh, ik, te, ja, ik heb niet zo heel erg lang geleden een, een belangrijke verandering ook uh, meegemaakt. Ik heb een jaar uh, in het klooster uh, gezeten... En uh, daarin gaan was een hele stap, maar daaruit gaan was, uh, was een vele grotere stap. Uh, waarbij uh, ik heel intens werd geconfronteerd met mezelf en met de omgeving en met verwachtingen van mensen om me heen. Maar vooral ook, ja, wat heb ik te doen? Wat, wat, is, wat, wat wil ik neerzetten? Waar, waar wil ik naartoe kunnen groeien? En juist in die setting ook. Um, uh, ja, heb ik zo enorm veel kracht kunnen ervaren van, uh, van God... om verder te kunnen gaan. Uh, ja, dat ik zelf zeg, ja, daar zonder had ik het niet, uh, niet kunnen doen. En hoe vertaalde die kracht zich dan? Uh, ja, die... Had je meer energie? Uh, was je ja. gewoon vrolijker? Nee, niet, nee dat, dat uitziet bij mij niet meestal in, in dat ik me dan vrolijker voel... maar wel dat ik me gedragen weet... en op het moment dat ik enorm zit te piekeren... of, of dat ik het gewoon niet ja. zie zitten... Dat ik, ja, dat ik voel dat er, ja, dat er een, een, een bodem is waaronder je niet hoeft te zakken. Hmm. dus Dat er een, dat er een, een hand is die, die, die draagt en, en dat je daar geen zorgen over hoeft te maken. En ook het feit dat je niet eenzaam was in je verdriet. Uh, ja, ja of, of, de, of, of dat die eenzaamheid niet erg is, dat dat oké okay is. Het woord klooster is gevallen. Ik wil ja. er straks meer over weten. We gaan eerst even naar muziek. Preziet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 Het nooit donker is geweest. Een mooie nieuwe dag. Wat een mooie dag. Dat wordt het vandaag eh, als ik zo naar buiten kijk. Brigitte Kaandorp. Eh, Jacob van Wielink, zij zingt een beetje over eh, een nacht vol emoties... en ja. dan gaat toch de zon weer op alsof ja. er niets is gebeurd. Ja. Het, het wegstoppen van emoties. Ja. Spreek je dat aan, zo'n liedje? Ja, dat, dat, dat raakt wel. Ik kreeg net een keer een brok in mijn keel, uh, merkte ik. Dus ik, moet, ik moet ook aan mijn zus denken trouwens, want die is een hele grote liefhebber van uh, Brigitte Kraandorp. En die luistert op dit moment? Nee, die luistert niet, want oh. ze, ze mailde mij van ik draai me nog een keer om uh, als jij op de radio zit. Goede zus is ik dat. Moet, ik, ja, precies, <lacht> maar ik moet toch even sms'en straks uh, ja. dat dit uh, liedje erin zat. En via internet is het allemaal uh, terug te horen? Ja. Ja, dus die structuur, hè? Dus alles gaat maar door om je heen... terwijl je zelf in een betekenisvolle verandering bent betrokken. En dat is soms zo ongelooflijk lastig. Ja. En terwijl tergelijk... die structuur ook veiligheid ja, weer precies. kan geven. Ja, in ieder geval, ja, het, als, je, als je dingen verliest, is het ja, toch, toch zo belangrijk... om te weten dat er een aantal dingen om je heen ook doorgaan. Ook ja. al vind je het moeilijk om je daartoe te verhouden. En jij zei net, voor dat liedje, dat je het klooster bent ingegaan. Ja, dat is... Totaal alles verliezen van het ja, bewust, betrouwbare, het, ja, het patroon. Ja, zeker. Wat en, was er aan de hand? Wat was er aan in welk dat, time... dat je het klooster inging. Ja, ik, ik, ik dacht um, en dat ik op een andere manier mijn leven wilde inrichten. En uh, de radicaal anders wilde gaan inrichten. En het was een lang gekoesterde droom om te onderzoeken of dat ook daadwerkelijk bij mij paste. Om vorm. Een... Bepaalde periode. Nou ja, de intentie was om het langer te doen en uh, het, is, uh, het is niet zo heel erg lang uh, geweest. Ik heb daar precies een jaar gewoond. Een hele intensieve periode. En uh, ja, die ik ook weer heb moeten afronden met ook achterlaten van idealen en beelden uh, die ik ook koesterde. Want het klooster uitgaan was nog moeilijker dan erin gaan. Ja, kijk, ja zeker, zeker. Eruit gaan was, was enorm uh, moeilijk. Um, omdat je dan, althans ik werd geconfronteerd niet alleen met mijn eigen worsteling... maar ook met de beelden die, ja, wat straks volgens mij al even zei... een heleboel mensen om me heen hebben beelden en verwachtingen. En het leek er zelfs wel, wel op dat ik ook de idealen van anderen aan het leven was. Nou ja, dat, dat is toch iets wat je, denk ik, in het leven niet moet doen. Nee, dat is een, dat is een mooie. Ja. De idealen van de ander niet naleven. Nee, niet je, je, leven, hebt, ja. nee je, hebt, je hebt je eigen idealen te, te leven. En, en, en ook te onderzoeken waar die op gegrond zijn. Ja. En, en waar die in te vinden zijn. En wat ze sowieso zijn. Ja, en precies. En waar je ze kunt vinden. Ja. En mij heeft wel geholpen dat ik een, een geweldige vrouw heb ontmoet... met wie ik inmiddels uh, heb mogen trouwen. En buitengewoon uh, dankbaar daarvoor. Dus dat helpt natuurlijk ook om, om, ja, om, om dat een plek te geven... van datgene wat je achterlaat. Ja. Behalve veel wisselende factoren in je leven. Want je bent regelmatig vandaan veranderd. Ja. Uh, is je vrouwen uh, en nog een andere constante factor. Uh, en dat is uh, bijzondere muziek, bijzondere ja. slavische koormuziek. Jazeker, ja, ik, ik noem dat wel eens een uit de hand gelopen hobby. Uh, <laughs> en ik zing nu in drie koren die allemaal uh, slavisch-byzantijnse muziek zingen. Ja, om, om het voor de luisteraar makkelijk te maken, Er daar is wat meer over te zeggen, maar dat zeg, zeg maar de Russisch-orthodoxe kerkmuziek. Ja. Uh, nou, om het even nog makkelijker te maken, we gaan even een klein stukje beluisteren. Ja. Het is het uh, Utrechts-Byzantijns koor. Ja. En je bent hier ergens te horen. Uh, ja, nou, <laughs> je zingt mee in ieder geval. Ik, ik zing in ieder geval mee. Ja. Uh, maar leg het me uit, wat, wat doet dit met je? Ja, deze muziek is, is ongelooflijk betekenisvol uh, in mijn leven gebleken. Ik zing in dit koor uh, sinds uh, 2000. Um, en ja, de, de muziek is sowieso de ruggengraat uh, in mijn leven. Dus ook, ook op, op moeilijke perioden is, is de muziek uh, datgene waar ik naar uh, terug uh, grijp. Um, en het zelf kunnen meezingen in koor, koorje kunnen voegen... in die klank van anderen. Uh, dat dat, dat is, heeft voor mij een enorm ja, helzame werking. En zo, Augustinus drukt het zo mooi uit. Hij zegt zingen is dubbel bidden. Ja, en dat, ja. kan ik, uh, dat kan ik als ik zing ook echt ervaren. Ik wil tot slot uh, van dit uur... want uh, de tijd is alweer bijna om... Zeggen, ja. uh, uh, afsluiten met een citaat uit je boek. Want uh, daarom zie je hier... Uh, per slot van rekening, aan de slag met verlies, je boek. Je schrijft ergens, als je naar het punt durft te gaan waar alles schuurt, kom je behalve bij de pijn ook weer bij de vreugde uit. Ja. Um, kan je mij dat uitleggen, dat als, je, als je zo in de knel zit en waar alles schuurt, dat er dan op een gegeven moment iets van vreugde kan zijn? Ja, en wat ik er wel meteen bij moet zeggen... het allerlaatste, en dan kom je ook in de clichés terecht... het allerlaatste wat je moet doen is tegen mensen die in die schuring zitten... die op het schuurpapier zitten, zou je kunnen zeggen... Ja. om tegen hen te zeggen dat er iets vreugdevols uit zou kunnen komen. Zeker, doe, doe dat niet. <lacht> maar wat je wel ziet is op het moment dat je komt datgene waar het schuurt... dan kom je ook met datgene waarvan je gehouden hebt... En datgene waarvan je gehouden hebt... is ook datgene wat jouw vreugde heeft gegeven in het leven. En datgene wat je verdriet... Ge... je hebt geen verdriet als er ook niet iets is... wat, wat de vreugde heeft gegeven. Dus stil kunnen staan bij datgene... Wat, wat daadwerkelijk de rouw veroorzaakt, wat de rouw geeft... betekent dat je stil kunt staan bij datgene... wat ook jou de vreugde kan geven. En dan dat voorbeeld van die werknemer die ontslagen is. Ja. Dat schuurt, dat verdriet is er. Jarenlang trouw geweest bij een bepaald bedrijf... Ja. Waar zit dan die vreugde? Nou, die vreugde zit er in ieder geval in. En misschien dat je nogmaals zegt dat je die vreugde in dat proces zelf niet, op dat moment zelf niet ervaart. Maar die zit er in ieder geval in dat op het moment dat je daarbij stilstaat, je weet waarom je destijds ook voor die organisatie gekozen hebt. Welke talenten heb je meegenomen? Welke passie heb je meegenomen? Waarom was het zo van belang voor jou om dit werk te kunnen doen? Als je daarbij stilstaat, dan weet je ook waar je mogelijkerwijs na dat ontslag weer bij een andere organisatie terecht kunt gaan komen. Ja. Of wat je wil gaan doen. Er is dus winst te halen uit verlies. Zeer zeker. Ja. Wij gaan naar het gastenboek. Ja. Iedere zondag uh, schrijft onze gast... Uh, ja eigenlijk in een paar zinnen neer... wat, wat de ideale zondag voor uh, hem of haar betekent. Ja. Het gastenboek van uh, Jacob van Wielink. Ja, nou, de ideale zondag voor mij heb ik geschreven. Dat is in ieder geval uh, ontbijt met het gezin. Dat is er door de week uh, uh, niet bij. En uh, nou, mijn dochter die luistert nu ook. Uh, dus die, uh, die zal dat meteen uh, kunnen beamen. Uh, ook op zondag uh, moeten we nog wel een paar keer roepen... om naar bed te krijgen. En dan vind ik het ontzettend heerlijk... om samen aan de ontbijtafel te zitten... Um, nou, als het op zaterdagavond uh, niet is gebeurd... dan vind ik het fijn om op zondagochtend naar de kerk uh, te kunnen gaan lekker wandelen. Uh, de trouw uh, lezen met alle bijlagen. Uh, die stapelen zich soms nog wel op naast het bed. Maar dat vind ik erg prettig. Uh, voorbereiden op het werk en natuurlijk muziek. Dankjewel, Jacob van Wielink. We hebben je beter leren kennen in uh, Dit is de Zondag. Wilt u uh, deze uitzending terugluisteren? Ga dan naar eo.nl slash ditisdezondag. Straks na 8 uur op deze zender Vroege Vogels. Frank van Pamelen, goedemorgen. Ja, goedemorgen Jeroen. Wat gaan jullie doen? Ja, uh, onze ideale zondag ziet er als volgt uit. We gaan uh, uh, langsvliegende gieren bestuderen. We hebben het over uh, oorwormen, onder andere. We gaan demografisch uh, planten tellen. En uh, ja, dat allemaal uh, zometeen tussen 8 uh, en 10 in uh, Vroege Vogels. En uh, ja, dit, dit, is de, dit is de bosuil, die komt ook langs. Olympische Spelen. Ja! Hij heeft het! Hij heeft het! Hij hebt heeft het goud. Rano in Jojo is een kanjer. Van Janne van Schado, Schado, pak die Olympische titel! Representing the Netherlands! Radio 1 Sportzomer zit er bijna op en blikt terug. Dorian van Rijsselbergen, Olympisch kampioen. Komt Wijst op de grappig in! Ja -ha -ha! Nog 10 seconden. En we tellen allemaal mee. Want het is hockeygoud. Goodbye, London. zijn Bolt, hij doet het hem toch weer. Vanavond vanaf 7 uur. Vanavond is mijn zomergast Liedenwij Edelkoort. Zij is trendvoorspeller en weet wat u en ik in de toekomst mooi gaan vinden. Vanavond in VPRO's Zomergasten Liedewij Edelkoort.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 Dit is Radio 1.